Turkije verbrak gisteren alle officiële contacten met Frankrijk. Het was een reactie op een wetsvoorstel dat het Franse parlement heeft aangenomen. Daarin staat dat het ontkennen van de genocide op de Armeniërs begin vorige eeuw door de Turken strafbaar is. De burgemeester van de Turkse hoofdstad Ankara wil voor de Franse ambassade een monument oprichten... voor het Franse geweld tijdens de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog.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 De scheepseigenaren zijn volgens Greenpeace afhankelijk van die steun. Met het geld vissen ze in de Atlantische Oceaan bij West-Afrika. Greenpeace vindt dat Europa de vloot moet aanpakken. Er zijn veel te veel visserschepen en die vissen nu de zeeën bij Afrika leeg, zegt de milieuorganisatie. In Syrië is een delegatie van de Arabische Liga aangekomen die zich gaat bezighouden met een waarnemingsmissie. De komende tijd reizen er 150 tot 200 waarnemers van de Liga naar Syrië.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 Eerder op de avond plaatste Vitesse zich voor de kwartfinales. FC Eindhoven verloor in eigen huis met 2-1 van de Arnhemmers. Na de wedstrijden gisteravond werd meteen gelood. De winnaar van de gestaakte wedstrijd Ajax-AZ speelt tegen amateurclub GVVV. En PSV neemt het op tegen NEC. Herakles ontmoet RKC en Vitesse speelt tegen Heerenveen... in de kwartfinales van de KNVB-beker. Het weer vandaag is het grijs en het kan wat mot regenen...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 Ga naar iopen.nl Blue van VGZ. Vanaf 77 euro. Sluit nu af op blue.nl Het NOS Radio 1-journaal. Rick van der Westerlaken. Een heel goede morgen. Het is zeven minuten over zeven. Turkije is woedend op Frankrijk, want het Franse parlement heeft een wet aangenomen die het ontkennen van de genocide op de Armeniërs in 1915 strafbaar stelt. Gaan we het zo over hebben. En de nabestaanden van het bloedbad in het Indonesische Rawagade kregen deze maand excuses en een schadevergoeding van Nederland. Maar die nabestaanden worden nu gedwongen om een deel daarvan weer af te staan hoort u zo ook meer over. En de, de komst van een tweede kerncentrale in Borsten lijkt voorlopig van de baan. En op deze vrijdag voor kerst kijken we terug op een roerig politiek jaar. Dat allemaal in dit NOS Radio 1 Journaal. Maar we beginnen met het natuurbeleid. Want een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het nieuwe natuurbeleid... van staatssecretaris Henk Bleker gewoon wordt uitgevoerd. Ook al zijn vier provincies tegen. Bleker wil de provincies minder geld geven voor natuurbehoud. Gisteren stemde de Tweede Kamer over een motie van cda Ger Koopmans. En daarin staat dat de provincies die ja hebben gezegd... tegen het akkoord niet benadeeld mogen worden door de nee-stemmers. De provincies Noord-Brabant, Drenthe, Groningen en Friesland die stemden dus tegen dat akkoord. Ger Koopmans, tweede kamerlid van het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom heeft u deze motie ingediend? Nou, wij vinden het belangrijk dat uh, de decentralisatie van het natuurbeleid dat dat uh, doorgaat in de provincies die ja gezegd hebben. Dus u wil eigenlijk dat het geld wat u nu beschikbaar stelt voor uh, natuurbeleid door die provincie... dat dat in elk geval gaat naar de provincies die ja zeggen. Maar wat gebeurt er dan met de provincies die nee zeggen? Nou, de provincies die nee zeggen, die krijgen de komende weken de tijd om daar nog eens even goed over na te denken. Omdat we uh, uh, ook in de afgelopen week nog geprobeerd hebben om extra geld te vinden. Dat is gelukt. We hebben voor het natuurbeleid binnen de begroting van... Uh, ELNI nog een kleine 25 miljoen uh, extra geld uh, uh, gevonden. Ja. En uh, die worden ingezet. Nou klinkt die 25 miljoen natuurlijk hartstikke royaal. Uh, maar dat moeten we dan even wel uh, afzetten tegen die 600 miljoen euro... die natuurlijk uh, gekort is op het natuurbeleid. Hè? Ja, maar uiteindelijk gaat het om wat je jaarlijks beschikbaar hebt. En het beleid wat uh, uh, is ingezet betekent uiteindelijk dat je dan uh, uh, uh, extra centen nodig hebt, zeggen de provincies. Ja. De Russen die ging uiteindelijk over bijna 100 miljoen uh, extra per jaar. En we hebben er nu uh, 25 miljoen extra voor uh, gereserveerd. Maar meneer Koopmans begrijp ik nu eigenlijk dat u zegt tegen de provincie... die nee zeggen tegen het akkoord, dan krijgt u ook geen geld? Nou, uiteindelijk hebben wij tegen elkaar gezegd... dat de decentralisatie van het, van het uh, natuurbeleid dat het door moet gaan voor die provincies die, uh, die daar ja tegen zeggen... en ja, ja. de provincies die nee zeggen. Nou ja, die zullen meemaken dat het Rijk uh, het, het beleid zelf uitvoert. Aha, en dat betekent dus dat ze in elk geval niets meer te zeggen hebben over die gebieden? Nou, dan zal het Rijk zelf de, de kaarten moeten maken voor ja. het natuurbeleid. Dat klinkt een beetje als een chantage eigenlijk. Nee, zo is het niet bedoeld. Zo is het niet bedoeld? We hebben, nee, we hebben 25 miljoen extra gereserveerd. Voor de provincies die uh, uh, ja zeggen en de provincies die nee zeggen, ja, die, die moeten natuurlijk hun eigen uh, broek ophouden. En dan gaan we dus samen, tot samen met, uh, met het Rijk gaan we dat op een manier doen dat uh, de bezuinigingen wel doorgaan. Want dat is wel, uh, ja, laat ik het heel simpel zeggen, als je nee zegt tegen het beleid, dan ga je niet zeggen dat er dan extra geld gereserveerd wordt. Nee. Zeg, wat, wat gebeurt er dan als uh, die provincies zeggen dus uh, nee? Het Rijk gaat het dan doen? Wat, wat wordt dan anders uh, uh, met het natuurbeleid in die provincie... dan dat het uh, zou gaan als ze zelf het, uh, het recht van spreken hadden? Nou, de provincies die ja zeggen kunnen de eigen kaarten invullen... en een eigen, uh, de eigen regie zeg maar, inzetten om uh, elk gebied aan te wijzen die ze graag willen... En de provincies die nee zeggen, zullen meemaken dat het Rijk dat een beetje gaat invullen. En wat gaan ze daar dan van merken? Ik bedoel, in, concreet kunt u een voorbeeld noemen voor een bepaalde provincie? Nou, laat ik zeggen dat de provincie als Friesland, die uh, nee zegt... die zal dan meemaken dat bij de invulling van het natuurbeleid en de bezuinigingen daarin... dat dan het Rijk uiteindelijk uh, de kaarten gaat maken. En het lijkt me eigenlijk verstandig dat elke provincie dat... Uh, toch uiteindelijk zelf blijven doen. Ja, dus uh, u hoopt dat ze, ze zich nog gaan bedenken de komende tijd? Ja, zeker omdat we in de afgelopen dagen nog 25 miljoen extra beschikbaar hebben gesteld uh, per jaar voor het natuurbeleid. Wanneer uh, hoopt u op een uh, antwoord van deze vier uh, nee-stemmende provincies? Nou, ik ga ervan uit dat staatssecretaris Bleker in de komende weken nog een keer met de provincies gaat praten. Goed, en dat uh, wachten we dan af en dan doen we dan een uitgebreid verslag van de CDA. Gerke Koopmans, dank u wel. Het is twaalf uh, minuten over zeven. Ja, woedende reacties in Turkije. Want het uh, Franse parlement nam gisteren een wet aan die het ontkennen van de genocide op de Armeniërs in 1915 strafbaar stelt. Turken ontkennen dat er sprake was van genocide. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Alain Juppé, probeerde de boel nog te sussen en riep Turkije op om niet te heftig te reageren op de nieuwe wet. We gaan naar Turkije-correspondent Bernard Bouwman. Goedemorgen, Bernard. Uh, Goedemorgen. Helpen die uh, sussen de woorden van Juppé of laat Turkije deze ruzie nog even verder oplopen? Nou, de ruzie loopt voorlopig nog even verder op. Je weet dat uh, premier Erdogan gisteren allerlei maatregelen tegen Frankrijk heeft bekendgemaakt. De ambassadeur is uh, teruggeroepen. Er worden voorlopig geen uh, projecten samen met Frankrijk ondernomen binnen de Europese Unie. Uh, de militaire contacten worden verbroken bilateraal. Nou, gaat dat nog maar door. En uh, Erdogan daar, voegde daaraan toe dit is nog maar het begin. Dus ik denk niet dat die zussende woorden van Juppé voorlopig veel invloed zullen hebben. En is het nou een, een symbolische reactie of probeert uh, Turkije Frankrijk ook echt te raken? Nou, het gaat erom dat Frankrijk, of dat de Turken zichzelf geraakt voelen, laat ik het zo zeggen. Kijk, je moet je voorstellen dat heel veel Turken vinden dat er geen genocide heeft plaatsgehad. Bovendien hebben Turken altijd het idee dat zij slecht behandeld zijn in de geschiedenis. Dat zij altijd slachtoffer waren van machinaties van andere landen. En nu worden ze ineens als dader neergezet. Dat raakt hen diep. En dat is eigenlijk het grondgevoel dat ze hebben. Het is niet zozeer tegen Frankrijk gericht. Het is meer gewoon dat Turken gewoon vinden dat ze heel erg onrechtvaardig worden behandeld. Ja, en de verhouding tussen Frankrijk en, en Turkije, hoe was die? Nou, die was natuurlijk al heel slecht, want uh, Frankrijk wil niet dat uh, Turkije bij de Europese Unie komt... Uh, het is ook zo dat uh, in de aanloop tot deze stemming, pikant genoeg... heeft premier of president Gül nog ettelijke malen geprobeerd om uh, president Sarkozy te bellen. Nou, hij kreeg hem nooit aan de telefoon, Mel meldde de Turkse media... Sarkozy was te druk om met Gül te spreken. Nou, dat geeft natuurlijk al aan hoe de verhoudingen erbij liggen momenteel. En dat is gewoon heel erg slecht. En dat is dus nu alleen nog maar slechter geworden? Dat is alleen nog maar slechter geworden en dat zal voorlopig niet beter worden, want... Alle Turkse media die melden dat naast het officiële antwoord, uh, de officiële sancties die Erdogan bekend heeft gemaakt, dat er in Turkije ook heel erg wordt gedacht en zelfs voorbereidingen worden getroffen voor een consumentenboycott. Dus gewone Turken willen geen Franse goederen meer kopen, daar lijkt het op. Nou ja, als dat gaat gebeuren, dat moeten we nog zien, maar er worden wel voorbereidingen getroffen. Als dat gaat gebeuren, dan is het natuurlijk helemaal raak. Maar Bernard, wordt er in Turkije nou ook gediscussieerd over deze genocide kwestie? In hoeverre dat er heeft plaatsgevonden? Ja, en dat is nu eigenlijk een beetje het tragische van het geval. Wat je de afgelopen jaren hebt gezien... is dat het debat opener geworden is in Turkije. Om je maar één voorbeeld te geven, een paar jaar geleden... was er een campagne op het internet... waarbij liberale Turken hun excuses aanboden aan de Armeniërs voor de ellende die er had plaatsgehad in die periode. Het woord genocide gebruikten ze niet overigens in die excusespetitie. Uh, maar ze zeiden wel van... we bieden onze excuses aan voor de ramp die u is overkomen. Dus er was wel beweging. Maar heel veel liberale Turken die zeggen van... weet je zeggen ze, als Frankrijk of andere landen weer zo'n maatregel aannemen... dan gaat dat hele debat op slot. En dan is eigenlijk... iedereen neemt weer de oude standpunt in. En die hele beweging naar liberalisering en discussie die er was... die wordt Daardoor stopgezet. Dus liberale Turken zijn heel vaak ook niet blij hoor, met wat uh, wetten zoals Frankrijk nu heeft aangenomen. Turkije- correspondent Bernard Bauman. Ja, het is bijna kerstmis en in Suriname buigt het parlement zich over Sinterklaas en Zwarte Piet. Waarom hoort u zo meteen? Ja, en voor het verkeer is er goed nieuws: er zijn geen files, dus u kunt lekker doorrijden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. 17 minuten over 7 is het. mark Robin Visser is op zoek naar het kerstgevoel in Voorde... en heeft daar enorm veel kerststallen voor nodig. Ja, ik ben even aan het bladeren, Rick, in een, in een schriftje wat hier ligt. Even kijken, wacht even. Ik had, ik had net een leuk. Ja. Het regio team van de NCRV Achterhoek heeft uw kerk met beelden bekeken... en we vonden het prachtig... Ook het koor met de kerstliederen bracht de kerstfeer mooi over. Fijne kerstdagen. En iemand anders schrijft in dit schriftje... informatief klankbeeld, uitroepteken. En ik sta hier nu voor een kerststal waar een briefje voor ligt. Zit een vlekje op? Oh nee, het is een dingetje. En daar staat op, dit is een stal, een kerststal... naar een foto van een Roemeens boerenbedoeninkje... gebouwd door Truus... En dan denk ik, wie is Truus? Truus is helaas niet in deze kerk eh, in Kranenburg. Maar ik heb hier wel Mimi Winkels. Klopt. Goedemorgen. Goedemorgen, ook zo. U weet wie Truus is? Ik weet wie Truus is. Truus is Truus Burgers. Dat is mijn kerstallenvriendin. Wat zegt u? Uw? Kerstallenvriendin. U hebt een kerstallenvriendin. Ja. We ja. gaan vaak uh, samen op reis. Allerlei dingen te bekijken en samen op reis om allerlei dingen te bouwen. En met dingen bedoelt u dan vooral... Kerstallen, kerststallen. Ja, want het is uw kerststallenvriendin. Ja. ja, dat klopt. En wij gaan dan of naar Oostenrijk of naar Duitsland naar... Uh, ja, we noemen dat krippenbouwschulen. Dat zijn kerstalscholen. Kerststalscholen? Ja, en dan kunnen we Dus daar... u gaat met uw vriendin naar een kerstalschool. Ja. En dan... en dan kunnen we daar... Een... Serieus, hè? Ja, serieus. En dan kunnen we daar een week dus kerstallen bouwen in dus de lokale... En zo is dan bijvoorbeeld dit Roemeense boerenbedoeningetje door uw vriendin stand... gemaakt? Tot stand gekomen, ja. Heeft u daar ook nog aandeel in of heeft u dit... En... Deze heb ik geen aandeel in, nee. Nee, dat heeft ze zelf gedaan. Maar er staan ook veel producten van u? Er staan ook producten van mij. We die... lopen even een beetje door de kerk hier, Rick. Het staat hier vol met kerststallen, allerlei soorten en maten. Dat boerenbedoenetje vind ik heel leuk. Dit is dan weer een soort logische kerststal met een soort halverieten dak. Een stal uit Guatemala. Hebben ze daar ook kerststallen? Daar hebben ze ook kerst. Kijk, vooral de kerstfiguren uit Guatemala en dan probeer er een bijpassende stal bij te bouwen. Want u dus... schaalt dus die kerstfiguren uit de hele wereld en ja. dan maakt u er, dan verzorgt u een, een herberg voor ze. Daar maken wij daar een herberg voor en dan... met uw kerststal vriendin. Ja en dan in de stijl van dus het land zelf, zoals dus de woningen en de, ja, ja en ik het zie stijl. het, het is helemaal Zuid-Amerikaans. zelf zijn, ja. Mevrouw Winkels, er gaat een hele wereld voor mij open. Kunt u, wilt u dat wel geloven? Ja, dat geloof ik direct, ja. want dat is bijna bij iedereen zo die hier komt. Want die kerstallenwereld, die ken ik helemaal niet. Ja. Laat staan dat ik een kerstallenvriendin heb. <laughs> uh, ja, die nu kerst, wel. De kerstallenwereld is ook uh, eigenlijk in de Alpenlanden, Italië, uh, Spanje en dat soort landen is het meer bekend dan in Nederland. Waar moet ik het nou mee vergelijken? Want ik stel me dus voor dat u met uw kerstallenvriendin en uh, met, met uh, superlijm en zo uh, lekker aan het knutselen bent. Nou, er is ook heel veel gips bij. Er is, er is ook, ook heel, heel veel gips, gips bij. Veel is, er ook nog veel, is het geloof ook nog van belang? Of gaat het echt om het knusselwerk? Uh, nou, nee, het, het is een combinatie. Toch wel? Het is een combinatie. Dus ik bij ja. u ook nog wel enige devotie? Ja. Met u en uw kerststalvriendin? ja, ja. Ja? Ja, ja. ja, ja, ja. He, en... Wat wilt u nog laten zien? Want we schu schu schuiven langzaam een beetje u, u, u, u door de kerk. Ik loop zelf verder. Kijk, dit is Het is te veel om op te noemen eigenlijk. Dit, wat men noemt is een oosterse groep, ja. een oosterse stijl. He, we noemen dat een oriëntaalse kerststijl. Prachtig. Zeg, wij, wij lopen nog even door... Want, Dit is eigenlijk een boerenkerstal. Ja. Dus Wilt u mijn kerstalvriendin worden? En, nou, nee, dank u wel. Oh, ja, u heeft een al, uh, al bezet natuurlijk. God, nee, dank u wel, zegt ze. Keihard nou, geweest. Dan houdt het op, het is uit. Oh, Mevrouw Winkels, wij, wij, praten, we, wij gaan verder kijken. Misschien dat het nog wat wordt tussen ons. <lacht> Ik blijf mijn best doen. Uh, onze afgewezen kerstallenverslaggever Mark kerst. Robben Visser op zoek naar een kerstal. Allee, het um, is uh, negen minuten voor half acht... We gaan het over iets heel serieus hebben. Eindelijk konden ze het hoofdstuk afsluiten. De nabestaanden van het bloedbad in het Indonesische Rawagadé... begin deze maand bood de Nederlandse regering haar excuses aan... en kregen de nabestaanden een schadevergoeding van 20.000 euro. Maar nu blijkt dat die nabestaanden gedwongen worden... om een deel van die schadevergoeding af te staan. Uh, we gaan naar consultant Michel Maas. Michel, ze moeten een deel afstaan, maar aan wie dan? Nou, ze zijn uh, ruim een week geleden door het dorpshoofd ontboden. En uh, in zijn kantoor hebben ze een brief moeten ondertekenen... waarin ze de helft van het geld, dus uh, 10.000 euro per persoon... Uh, afstaan aan de gemeenschap. En maar wie gaat dat geld dan uh, in, hè? Uh, nou, het dorpshoofd heeft het geïnt. Hij heeft mij zelf verteld dat het geld nu in zijn huis ligt. Dus dat is ongeveer uh, 100.000 euro wat hij daar heeft liggen. En volgens hem is het bestemd voor de families van de slachtoffers... die niks hebben gekregen. Uh, want Nederland heeft alleen de nog levende uh, directe uh, nabestaanden uitbetaald. Dus dat waren nog maar negen weduwen. En de families van... Uh, van alle uh, weduwe die, die overleden zijn, die krijgen niks. En dat zijn er zo'n 171 op zijn minst. En uh, in ieder geval 171 van de mannen die op dat Kerkhof in Rabagede begraven liggen. En die eisen nou hun deel. En volgens het dorpshoofd gaan ze dat krijgen. En krijgt elk van die families krijgt zo'n uh, 500 euro. En hebben al die, alle weduwe meegewerkt aan, het, uh, aan die actie van het dorpshoofd? Uh, ja, ze heb, nou bijna allemaal. Er zijn er zes die zijn meteen uh, gekomen toen die ze ontbood. En hebben ook hun, hun vingerafdruk en hun handtekening gezet. Maar uh, drie weigerden uh, aanvankelijk te komen. En die zijn daarna onder zware druk gezet. Want uh, er is een demonstratie geweest van die families. Van 200 mensen die uh, protesteerden uh, tegen het feit dat zij hun geld niet wilden afstaan. En ja, die druk in zo'n klein dorpje daar, dat is zo enorm. Daar kun je geen weerstand aan bieden. Dus uh, die hebben uiteindelijk ook de helft van hun geld afgestaan. Maar controleert ook nog iemand of dat geld ook daadwerkelijk naar die families gaat? Want het kan natuurlijk ook gewoon uh, een vorm van corruptie zijn of, of, of uh, diefdeling. Ja, nou, ik kan me heel goed voorstellen, het is een klein dorp. Iedereen weet precies om hoeveel geld het gaat. Dus dat de mensen zelf uh, zeker wel in de gaten zullen houden... dat ze genoeg krijgen, nu ze er zo'n drukte over hebben gemaakt. Ja. En de, het dorpshoofd zelf zegt ook dat hij het allemaal gaat verantwoorden... en dat er uh, geen geld aan de strijkzok zal blijven hangen. Ja, hoe hebben die weduwe gereageerd? Ja, die zijn erg verdrietig. Want uh, ja, na al dat gedoe, al die jaren en, dat, uh, en de, het proces en alles wat erbij kwam... hadden ze eindelijk dat geld. En ja, een van die weten we, die, die zei al, van die had precies uitgerekend... daar zou ze dan een huisje van kunnen kopen, eindelijk. Want dat heeft ze nooit gehad. En nu dat de helft van dat geld kwijt is, kan ze dat niet meer betalen. Dus dat, uh, die droom is voorbij. Dus uh, ja, ze zijn heel, heel erg verdrietig. Ja, is dat eigenlijk wel legaal wat er nu gebeurt? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Het, uh, er wordt aan alle kanten geprobeerd om dit ongedaan gemaakt te, te krijgen. Maar uh, dat is heel moeilijk te doen. Want uh, volgens het dorpshoofd hebben ze vrijwillig getekend. En dan houdt alles op. En uh, ja, het, het, is, uh, het is moeilijk te zeggen. Oké, okay, correspondent Michel Maas uh, vanuit Indonesië. Goed, we gaan naar Suriname, want uh, het Sinterklaasfeest moet daar verdwijnen. Dat vindt de meerderheid van het uh, parlement, de Nationale Assemblée. De volksvertegenwoordigers ergeren zich aan het racistische karakter... van het in hun ogen Nederlandse feest. Correspondent Harmen Boerboom van de Wereldomroep vanuit Paramaribo. De vraag of Zwarte Piet racisme is of niet... leek veel Surinamers tot voor kort niet te interesseren. In de revolutionaire jaren tachtig, tijdens het bewind van de toenmalige legerleider Boutersen... maakte het feest plaats voor een kinderdag. Kinderdag werd gevierd zonder de blanke goedheiligman en zijn zwarte hulpjes. Maar nadat de democratie in Suriname hersteld was... kwam het traditionele karakter van het Sinterklaasfeest weer terug. Tot ergernis van parlementariër Venetiaan. De afgelopen jaren zien wij een opdringen vanuit bepaalde delen van onze bevolking om Sinterklaas en zijn Zwarte Pieter weer ingang te doen vinden in onze gemeenschap. Deze ontwikkelingen worden door mij, en niet alleen door mij, beschouwd als provocatie. En hoewel de tegenstellingen in de Nationale Assemblée nauwelijks te overbruggen zijn... kreeg oud-president Vinician zowaar ook de regeringspartijen aan zijn zijde. Fractievoorzitter Panka van de megacombinatie valt Vinician bij. Ik erger me mateloos... Maar ik berust me erin aan de ene kant, maar we zien dat het op onze kiele wijze terugkeert, voorzitter. Het is ons niet eigen, toch? We worden erin geduwd, steeds weer. Naast de talloze feestdagen die Suriname rijk is, nemen Sint en zijn Pieterbazen dus weer langzaamaan hun oude plaats in. Met het raciale karakter dat aan de gezagsverhouding ten grondslag ligt, vinden althans de parlementariërs. Een paar weken geleden, bij de feestelijke intocht van Sinterklaas in Paramaribo, klonken onder de daar aanwezige Afro-Surinamers nog andere geluiden. Wij Surinamers, of de, de kleurling, de, de Neger, hè. We hebben iets van. Uh, zwart speelt en verlies. Wit wind. hè. Het is ons meegegeven, hè, door onze ouders. Maar wanneer je je ontwikkelt, kijk je anders tegen dingen aan. Meer trots. Nou, sommige mensen vinden racisme. Voor de kinderen, wat is racisme voor hun? U voelt zich als Karelse vrouw niet aangesproken? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Als er één iemand is die weet of Zwarte Piet racisme is, dan is het natuurlijk Zwarte Piet zelf. Dames Piet met een mooie rode baret en een veer erin. Is Zwarte Piet racisme? Nee hoor, ik vind het niet. U voelt zich niet aangesproken als zwarte vrouw? Nee hoor, helemaal niet. U kijkt heel trots. Jawel, heel trots. Maar het Surinaams parlement is een andere mening toegedaan. Sint en Piet moeten weer plaats maken voor kinderdag. Melvin Bauva van de regeringspartij NDP noemt het fenomeen een gevaar... dat niet in het huidige Suriname thuis hoort. Er schuilt een gevaar. Ik ondersteun het lid Financiën als hij dat hier brengt in het parlement. Dit is van toen, voorzitter. Wij hebben hier nu onze eigen macht in handen, voorzitter. Ons eigen land. Laten wij niet met subtiele dingen komen onze kinderen te verzieken... Ik denk dat wij moeten eisen van die regering om hier naar te kijken... ...moeten eisen om dit af te schaffen, voorzitter. Ja, uh, van beide kanten van het college komt het verzoek richting regering. Je kunt mensen natuurlijk niet verbieden wat ze in hun huis willen doen... ...maar uh, inderdaad vragen we dat in elk geval op onze scholen... ...ja, daar waar de regering het ministerie van Onderwijs het voor het zeggen heeft... Wij ervoor zorgen dat er geen dingen plaatsvinden... die verkeerde indrukken kunnen vestigen en hoefden van onze kinderen. Assembleevoorzitter Jenny Simons. Hoe het Sint- en Piet-verbod moet worden ingevuld en gehandhaafd... dat kwam tijdens de zitting van de Nationale Assemblee niet ter sprake. Volgende week komt de regering met een reactie. Wat ik fijn vind aan Regiobank...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 De winkelcentra werden ontruimd, de elektriciteit viel uit in de stad... Uh, en er is sprake van liquefaction, van modderstromen. Uh, dus de stad heeft weer een roerige dag achter de rug. Schrik en paniek dus in Christchurch en omgeving. Maar er was hoofdzakelijk materiële schade. Wonden boven wonden gaat het slechts om één gewonden. De politie verwacht dat het aantal nog gaat toenemen. Maar dan gaat het toch vooral om lichtgewonden...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 Na een debat dat de hele nacht duurde, stemde de Kamer vanochtend. Half zes was het in met een verhoging van de leeftijd voor vervroegd pensioen. Die gaat van 60 naar 62 jaar. De wettelijke pensioenleeftijd blijft 65. Greenpeace is bezig met een actie tegen vissersschepen in de haven van IJmuiden. Actievoerders schilderen het bedrag op schepen... dat eigenaren hebben gekregen aan Europese steun, zegt Greenpeace. We zijn op dit moment met twee schepen bezig. De Frank Bonenvaart en de Nerenberg. Daar komt het bedrag van 20 miljoen... ...op het ene schip en 24 miljoen op het andere schip. De scheepseigenaren zijn volgens Greenpeace afhankelijk van die steun. En met dat geld vissen ze in de Atlantische Oceaan bij West-Afrika. Dat vinden wij een zeer kwalijke zaak. En uh, we hopen ook dat Henk Bleker de overcapaciteit nu daadkrachtig gaat aanpakken. En niet zoals hij voorstelt, uh, overlaat aan de markt. Want dan krijg je dat dit soort zwaar gesubsidieerde grote bedrijven... ...dat uh, visfabrieken eigenlijk overeind blijven.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 de gemiddelde premie voor de aanvullende pakketten tandkunde... gewoon veel hoger ligt. Dat kan vele honderden euro's per jaar schelen... ook omdat aanvullende verzekeringen vaak minder dekken dan mensen denken. Nmt raadt mensen dan ook aan om hun tandarts te vragen... of hij dure behandelingen aan hun gebit verwacht. En de man die woensdag AZ-keeper Esteban belaagde... in de bekerwedstrijd tegen Ajax, heeft spijt van zijn actie. Dat laat hij via zijn advocaat weten.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 Een heel goedemorgen, het is zes minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De komst van een tweede kerncentrale in Borselen lijkt voorlopig van de baan. Gisteren maakte het Zeeuwse energiebedrijf Delta bekend... voor zichzelf geen leidende rol meer te zien... bij de bouw van een mogelijke tweede centrale. En minister Verhagen van Economische Zaken herhaalde vervolgens nog eens... dat de regering niet van plan is om geld te steken in een eventuele nieuwe centrale. Jacques Jacques de Jong, energiedeskundige van uh, Instituut Klingendaal, goedemorgen. Goedemorgen. Hè. Ja, wat vindt u daarvan, van uh, deze ontwikkeling? Uh, dat is uh, ja uh, aan, aan de ene kant jammer. Aan de andere kant is het wel begrijpelijk, want er zijn zoveel onzekerheden in uh, de financiële. Uh, markt, dat uh, het begrijpelijk is dat een bedrijf daar nog eventjes uh, naar kijkt. Want het is duur, hè, een, een, een kerncentrale beginnen? Uh, een kerncentrale is een uh, grote uitgave en uh, ja, je zal dat toch uh, op een belangrijke manier moeten financieren. En op, de, op dit moment uh, zijn vooral die economische motieven uh, toonaangevend, begrijp ik. Uh, dat begrijp ik ook, ja. ja. Um, maar minister Verhagen uh, die zei eerder nog dat het kabinet voor kernenergie is. En die ziet er ook niet zo heel veel uh, heil, heil in om er geld in te stoppen. Nou, de, het bedrijf heeft, voor zover ik weet, nooit gevraagd... om een bijdrage van uh, publieke middelen, dus van, vanuit de Rijksoverheid. Uh, uh, en uh, er is ook altijd heel duidelijk gezegd door de regering... dat ze dat niet van plan zijn te zien, te doen. Dus daar is niets, niets nieuws aan. Nee, maar in, in, in, in, in, uh, in hoeverre heeft dan, uh, kijk ook even naar de investeerders, bijvoorbeeld een, een, een ramp als in Fukushima te maken met de aarzeling om, om geld te investeren in een nieuwe centrale? Nou, in de algemeenheid eh, eh, worden de vraagtekens over de toepassing van deze energiedrager... die zijn weer verder versterkt door de ramp in Fukushima. En met name ook in Duitsland weten we dat daar dus een dramatische wending van het beleid heeft plaatsgevonden op dat punt. Dus dat helpt natuurlijk niet mee om het vertrouwen voor investeerders te vergroten. Ja, nou zei u aan het begin van het gesprek, ja, ik vind het jammer eigenlijk dat het niet doorgaat. Nou, het was natuurlijk best wel mooi geweest om uh, weer een uh, impuls te geven aan de ontwikkeling van nucleaire technologie in, uh, in Nederland. Want dit, dat was nodig? Nou, het, het is een energiedrager waar we in ieder geval Europees gezien niet zonder kunnen. En, en dat zal nog wel voor tientallen jaren het geval zijn. En omdat in Nederland er duidelijke vestigingsplaatsvoordelen zijn... om dergelijke grote centrales te bouwen... ja, is dat natuurlijk ook iets wat in het Nederlands belang kan zijn. Ja, U zegt dat het nodig is. Hè? Nou, gisteren hadden we in de uitzending een van de 69 hoogleraren... die een open brief hadden geschreven als protest... tegen de ontwikkeling van een tweede kerncentrale. En die zei, er is op dit moment echt een overcapaciteit aan, aan elektriciteit en energie. We hebben, de, we hebben de komende 30 jaar als Nederland zoveel energie. Dat moeten we wel exporteren. We hebben die hele kerncentrale niet nodig. Nee, Wat vindt u dat, daarvan? Dat, dat, dat, dat klopt als je het bekijkt op het niveau van de postzegel Nederland. Maar uh, de postzegel Nederland maakt deel uit van een grotere Europese markt. Dus vanuit die optiek uh, is het interessant om uh, activiteiten in ons land te hebben... die uh, een bijdrage kunnen geven aan de Europese energievoorziening. Waarbij u dus meer denkt als, als Nederland al aan, als uh, elektriciteit- en energieexporteur... Ja, dat zijn ook duidelijke ambities die in ieder geval ook dit kabinet heeft... en die dus ook een breed draagvlak hebben. We hebben het over een gasrotonde, we hebben het over een elektriciteitsrotonde. Ja, dan moet je daar natuurlijk wel inhoud aan gaan geven. Ja, nou zei die, zeiden diezelfde hoogleraar gisteren ook... Uh, ja, maar goed, landen als Duitsland zijn niet meer geïnteresseerd in atoomenergie... dus dan kun je dat wel gaan produceren, maar die willen dat niet afnemen. Duitsland heeft ook nog steeds veel elektriciteit nodig... En er is uh, geen sprake van een verbod op import van door kernenergie opgewekte elektriciteit. Trouwens, dat kan ook nog ineens gerealiseerd worden. Nee, maar hij, ze, hij zei, ze zeiden vooral: het is niet zo heel populair om te importeren. Nee, maar goed, ik bedoel, Duitsland zal niet zijn grenzen sluiten voor atoomstroom. Nee. Wat betekent het nou voor de Nederlandse uh, positie als, uh, als, hè, op de Europese energiemarkt als die tweede kerncentrale er niet komt? Nou, die, die uh, uh, positie die zal ongetwijfeld wel een uh, deukje kunnen oplopen... waarbij uh, er ook sprake van is dat dus grote energiebedrijven... nog eens een keer uh, ja, goed gaan kijken van waar zij hun investeringen zullen doen. En uh, ja, als in Nederland er geen goed... Uh, uh, zeg maar, investeringsklimaat is om dat te doen, uh, om welke reden dan ook, dan, dan, uh, dan kijkt men natuurlijk elders. Maar uh, ze kunnen natuurlijk ook investeren in, in windmolenparken of in kolen- en uh, gascentrales. Nou, wij bouwen dus op dit moment een aantal kolencentrales, een aantal gascentrales. En uh, de investeringskosten daarvoor zijn uh, ook groot, maar uh, in een andere relatie dan uh, met uh, kerncentrales. En trouwens, ook uh, grootschalige windparken, ja, die vergen een hoop geld, maar die zijn ook niet populair. Nee, en dat bedoelt u vooral om ze voor de deur te hebben? Ja, precies, ja. ja en, en, en hoe die kostenverhoudingen, ik bedoel, levert dat dan uh, genoeg op, en, uh, ten, op ten, bate van, uh, ten opzichte van de kosten? Nou ja, dat is natuurlijk elke keer een afweging die je van geval tot geval zal, uh, zal moeten zien. Maar ook een investering in grootschalige windparken vergen honderden miljoenen euro's. Ja. En, en, en kijk, de wind waait niet altijd. Dus de opbrengstfactor bij wind is dan altijd toch weer even een ander geval. Jacques de Jong, energiedeskundige van Instituut Klingendaal. Dank u wel. Graag gedaan. Het is elf minuten over half acht. We gaan het hebben... Over sport met Tom van het Hek. Tom, gisteravond zijn de laatste twee achtfinales... in het toernooi om de KVB beker gespeeld. Een van die wedstrijden was Twente tegen PSV. Wat, wat was dat voor wedstrijd? Ja, het was een wedstrijd waarin we veel geduld moesten hebben. Want het bleef 0-0-0-0. Ondanks dat er wel aardig wat kansen waren. Met name PSV, hoor. Twente speelde eigenlijk toch wel relatief verdedigend... en een beetje armzalig voetbal. PSV was echt beter. Maar goed, ook Twente kreeg zijn kans. Ook in de slotminuut nog een enorme kans van Luc de Jong. Maar goed, het bleef 0-0... En Toen uh, kwam er verlenging. Uh, Matafs, de man die in de wedstrijd heel bleek was. Uh, 1-0. Meteen daarop Janko. De invaller 1-1. En toen iedereen dacht. Ah, nou, dat zouden wel een strafschoppen kunnen worden. Toen ging uh, Douglas, de uh, verdediger. Een Braziliaan die tot Nederlander genaturaliseerd is. Maar de grote vraag is of hij ooit bij het Nederlandse elftal zou komen. Hij ging afschuwelijk in de fout. En Matafs maakte daarvan uh, gebruik. Eigenlijk wel terecht. Doordat PSV uh, uiteindelijk gewoon doorging. En van Twente won. Vitesse had eerder op de avond het benauwd uh, in Eindhoven. Dan zie je toch dat beker voetbal altijd toch iets uh, aparter is dan een gewone wedstrijd. Tegen Eindhoven kwam met tien man te staan zelfs, maar ook zij wonnen uiteindelijk met 2-1 vlak voor tijd. En toen gingen we loten, gingen we ook nog in één keer doen. Uh, Heracles RKC, de spannendste misschien wel Vitesse Heerenveen. PSV gaat thuis tegen NEC spelen en de winnaar van Ajax AZ gaat het dan opnemen tegen de amateurhelden uh, uit Veenendaal. Allemaal favorieten bij de thuisclubs en Vitesse Heerenveen misschien nog wel het meest spannend. Ja, je zei het al, hè, Ajax AZ, uh, die rode kaart van AZ-keeper Esteban, die is dus geseponeerd. Dat is ja. de eerste beslissing in de zaak. Uh, wat uh, nu verder? Ja, wat nu verder? Nou, Esteban die kan met een gerustgevoelde kerst in zijn thuisland gaan vieren. Kon ook bijna niet anders. Had niemand anders verwacht dat die kaart geseponeerd werd. Met er ook nog uitdrukkelijk bij dat de kaart wel gegeven mocht worden door de scheidsrechter. Dus iedereen werd in dat opzicht netjes in zijn waarde gelaten. Voor 27 december, dus dat is mid volgende week, moeten beide clubs verklaringen hebben ingeleverd. De scheidsrechter heeft inmiddels en andere officials een verklaring ingeleverd. En dan komt er 28 december een besluit. En dat kan zijn uitspelen, dat kan zijn. Overspelen Dat kan zijn de standhandhaven. En uh, ja, is er nog een tuchtrechtelijk verhaal... dan kan er ook nog een, een uitslag als het ware bepaald worden. Maar volgende week zal dat allemaal gebeuren. Het is natuurlijk voer voor juristen. Maar mij lijkt de meest logische oplossing totaal niet op juridische kennis gestoeld... dat de wedstrijd uiteindelijk in zijn geheel zal worden overgespeeld. Want men zal ook wat rust willen bewaren naar de toekomst. Want 22 januari staat er een competitiewedstrijd op het programma... in Alkmaar, AZ Ajax. Ik denk dat de politie nu al over uren uur aan het is in ja. maar En ik denk, denk je dat dan voor die uh, 22e uh, de, oh, de wedstrijd. Over het ja, in principe, gaat worden? ja, in principe. Nou ja, dat is, een, dat is wel een, een terechte vraag of dat überhaupt lukt. Want de clubs zijn een beetje in winterstop, De spelers zijn op vakantie. Er zal ergens een gaatje en een datum gevonden moeten worden. voor die, voor die wedstrijd in Amsterdam weer. Zal ook nog allemaal niet zo makkelijk zijn. Zal ook afhangen van politieoveruren en allerlei andere instanties. Maar ik denk niet dat dat voor die 22e januari. Dus we gaan eerst ook maar eens richting de competitie. Maar goed, als het dan allemaal tot rust. Gekomen is en dat lijkt het ook wel een beetje nu. Dan zal uh, de soep gelukkig niet zo heet worden gegeten tegen die tijd. En dan kunnen we weer rustig naar het voetbal van de beide clubs gaan kijken. Tom van het hek. Ja, straks horen we verslag even Mark Robin Visser uh, op zoek naar uh, het gevoel van devotie in deze kersttijd. En uh, uh, we hebben ook nog uh, verkeersinformatie. Alhoewel, er zijn geen files, dus dat valt best wel mee. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Kwart voor acht is het. Wat heeft u onthouden van het afgelopen politieke jaar? De Doe is normaal, man botsing tussen Geert Wilders en Mark Rutte... naar Prinsjesdag? Of de discussie over de politiemissie naar Koenders? Of toch misschien het vertrek van Femke Halsema en André Rauwvoet? Een terugblik op 2011 door politiekredacteur Wilma Borgman. Het is een minderheidskabinet. Het is een unieke situatie. U bent een minderheidskabinet. Ook in 2011. De belangrijkste politieke nieuwigheid. Het minderheidskabinet. De ene keer steunt Mark Rutte op de PVV. Een andere keer op ChristenUnie en GroenLinks. Dan weer op Job Cohen van de PVDA. Zo moet er een politietrainingsmissie naar Kunduz. Zonder de PVV of de PVDA. En lang is de vraag, wat doen ChristenUnie en GroenLinks? Kijk, voor de politieke opvattingen moet u echt niet meer bij mij zijn, waarbij mijn fantastische opvolger. Ik zal niet ontkennen dat het geen worsteling is, maar ik hou wel van een worsteling. Een worsteling dus, ook binnen de partij. Uiteindelijk gaan ze akkoord, maar Sap krijgt het moeilijk. En heeft het nog steeds moeilijk. Zo doet hij dat, meneer Wilders. Zo gaat de stekker eruit. Het pensioenakkoord dan. Ook hier geen steun van de PVV. Nu zijn de 30 zetels van Job Cohen hard nodig... en wordt er tot diep in de nacht gepraat over zijn wensen. Voor mij spreek ik namens de fractie van de Partij van Arbeid... een aantal eisen heeft neergelegd. Ik ben daarop ingegaan op zodanige wijze dat ik aan die punten heb voldaan. Hetzelfde scenario bij de eurocrisis. De PVDA steunt met steeds meer zichtbare tegenzin de steeds meer Europese koers van het kabinet. Van Wilders mag de koers niet veel meer opschuiven. Als wij nog meer moeten bezuinigen omdat zij in Griekenland en Italië... te veel hebben uitgegeven, dan haakt de PVV af. Dus ik zeg tegen de minister-president, u bent nu bezig om het vuur te spelen en de belangen van de Nederlandse burger te verkwanselen. En dat probleem zouden we niet moeten hebben. Bij de 18 miljard aan bezuinigingen uit het regeerakkoord... is Rutte nog wel verzekerd van de steun van het PVV. Ondanks toenemend protest in het land. En is er in de Eerste Kamer de steun van de SGP. Niet alleen bij GroenLinks moeten ze wennen aan een nieuw gezicht. Ik heb besloten om na 17 jaar... Punten zetten achter mijn politieke loopbaan. Ook de ChristenUnie ziet een oude bekende vertrekken. En drie grote partijen wisselen van partijvoorzitter. Bij de PVDA wil Hans Peckman proberen de discussie terug te brengen. partij waar ik altijd al lid van ben geweest, die in mijn bloed zit. En ik vind het dus ontzettend eervol dat ik de steun heb gekregen van zo'n grote meerderheid van de partij. En ook de nieuwe VVD-partijvoorzitter, Benk Korthals... Als voorzitter van de partij kom ik in zekere zin in een gespreid wet. ...wil minder applaus en meer debat. Ja, dankjewel. En bij het CDA wil Rut Peetoom aan de slag. Ik ben uw voorzitter. Want de discussie binnen de partij over Mauro... Ik ben van de partij. ...maakt duidelijk dat het CDA nog lang niet eensgezind is. Ik heb u nodig om het waar te maken. We gaan het samen doen. Kleine beschadigingen loopt het kabinet wel op in 2011. Minister Hille van Defensie komt niet helemaal ongeschonden uit de kwestie Libië. Ik wil daarom beginnen met mijn enorme spijt uit te spreken voor datgene wat de bemanning van die helikopter is overkomen. Als het mensen zijn die onder jouw verantwoordelijkheid staan, dan grijp dat aan. De premier zelf, toch heeft moeten voorstellen, moet excuses maken voor een fout die hij maakte in juli. Dat de verschillen in presentatie tot verwarring hebben geleid. Over de Europese afspraken over de Griekse schuld. Ik betreur dat en ik zal daarvoor komende week de Tweede Kamer. Mijn excuses aanbieden. Aan het eind van het jaar is bovendien de oppositie zeer kritisch. Iedereen ziet... Over de manier waarop Piet Hein Donner is benoemd... Dat Rutte hier een theaterstukje opvoert. Tot vice-president van de Raad van State. In de ministerraad Piet Hein Donner voorgedragen... voor de functie van vice-president van de Raad van State. En nu geeft u al toe dat u dus kletst uit uw nek aan. Echt grote politieke gevechten zien we in 2011 nog niet. Het was mijn collega die zei, daar komt de islamitische aap uit de mouw. En hij heet, inderdaad. Maar dat is ja, toch zo? Dat, dat is dus de beeldspraak. Ja, wat ach. Ja, ja, doe eens normaal man. Wat dus, ach. Uh, ja, doe eens normaal man. Dat is de... Lekker zo normaal. Meneer Wilders en minister-president. Doe eens normaal man. Maar volgens de leider van de gedoogpartij wordt dat volgend jaar anders. 2012 wordt het jaar van de waarheid. Ik ga wel keihard onderhandelen. Maar nou, volgend jaar, zeker het eerste deel daarvan, wat een heel spannend jaar. Het politieke jaaroverzicht van politiek redacteur Wilma Borgman. Um, tien voor acht is het. En uh, onze kerstallenverslaggever is nog steeds op zoek naar uh, devotie. Er liggen hier allemaal bordjes waarop staat niet aanraken, niet aankomen. AUB, niet aankomen. Kinderen die... Uh... Oh, dus ik mag wel. <lacht> nou... Nee, doe maar niet. Rick, de mensen die van kerst houden, die moeten naar Kranenburg komen bij Vorden. Want hier in de Antonius van Padua-Kerk barst het van de kerststallen. Als ik dat even zo onheerbiedig mag zeggen. En Ton Rutting, die is van de Stichting Tot Behoud van Erfgoed Rond Kerst. Nou, ik ben hier helemaal aan het goede adres. Helemaal, want het is belangrijk dat we dat soort gebruiken ook in ere blijven houden. Nou, zullen we een muziekje gaan verzorgen even? Ik ga even een mooi adventsnummer aanzetten. We wachten op Speciaal de Speciaal verzoekje van de kerstman. Hoe nee. heet het? Er is een roos ontsprongen. Gaat u dat even aanzetten, dan ga ik ondertussen op zoek naar mijn nieuwe vriendin Mimi. Mimi! Die loopt hier gewoon ergens verderop in die kerk. We hadden het toch afgesproken... <laughs> Zal weer bij een andere kerststal. Zeg, waar was je nou gebleven? Ik was uh, hier met Vertel andere. Vertel even wat ligt hier. Aan het, aan het is, is de muziek al begonnen ondertussen? Ja. Nou, Het leukste is daar, dus de allerkleinste die hier ligt, hè? De allerkleinste hier in een kerst. Ik heb dit nummer speciaal voor, voor u aangevraagd. Ja. Vooral deze in een kerst. Het gaat gewoon door, hè? Ja, deze dus. De stand... Dit is een heel klein mini mini mini kerststalletje en er ligt een grote loop bij. Ligt... En dan kan je zien wat het is. Ja, het is dus een, uh, een kerstgroepje in een kersenpit. Pardon, uh, het wacht nog een keer. een kersenpit. Dit is een kersenpit en daarin zien wij het kindje Jezus. Een kerstgroepje, ja. Maar, maar Ma ook Maria. Maar Maria, Jezus en de, en de koningen. Wie, wie werk, maakt zoiets? Die heb ik zelf in elkaar gezet. Die heeft u gemaakt? Ja, ik heb dus het geheel heb ik als een uitdruk figuurtjes heb ik gekocht in de in het eps en toen heb ik het zelf in elkaar gezet. Mimi, ja. kijk eens aan. Waarom doet u dit? Omdat ik het heel leuk werk vind. Ja, u grunt het er ook helemaal ja, bij. Ja, ik <laughs> vind het vreselijk leuk werk. Ja, zo gaat dat. Bent u daar nou het hele jaar mee bezig, met kerststallen? Nee, niet het hele jaar door hoor. Wanneer ik dus uh, zo een ingeving krijg, dan begin ik weer. Een ingeving? Ja, maar verder dan ben ik bezig ook met schilderen, poetseren en dat soort dingen. Is dat dingen. dan ook een religieuze ingeving? Nee, dat hoeft geen religieuze ingeving te zijn. Je nee. bent wel, wel een beetje een vrouw van de wereld? Uh, dat denk ik wel, ja. ja? ja. Maar goed, dan is het toch leuk, denk ik, voor u, om uw werk dan in deze kerk te ja. zien. Wat er, de, dit gebouw is niet meer in gebruik als kerk, maar het is wel een echt kerkgebouw. Het is, ja, maar er wordt ook alleen maar uh, tentoonstelling gehouden vanuit een religieuze achtergrond. Ja. En dan vind ik, dit vind ik wel erg mooi, altijd met kerst. Ik heb net zitten bladeren in dat schrift, hè, het gastenboek. Ja. Daar zie ik uh, heel veel uh, aantekeningen van, vooral oudere mensen. Dat kan, kan je aan het handschrift zien. Ja, dat klopt. Heel veel oudere mensen komen hier, ook vanuit ook ja. vanuit. Uh... Maar is het ook een beetje uitstervend, de, kerst, uh, nee, de kersttraditie? Nee, dat denk ik niet. Alleen, het is wel jammer dat er in onze vereniging... dus hoofdzakelijk dus, uh, ja. mensen van middelbare leeftijd en ouderen zijn. Kom, zullen we nog een stukje verder lopen? Want hier staat ook nog weer van alles. Ja. We raken hier voorlopig niet op uitgepraat, hè? Ja, ja kijk... En dit, dit Kerstballen ook, hè? Jullie, ja. Ja. Ja. Kijk, maar, uh, dan... Waar houdt het op? Uh, wat, wat, wat doen jullie niet? Dat weet ik niet. Ik ben het nog niet tegengekomen. Alles mag je eigenlijk wel. Ja, het moet alleen niet kitscherig worden. Nou, ik wou net zeggen, dat ze, daar is hier ook geen gebrek aan, eerlijk gezegd. Nee. Ik het moet een zo... beetje decoratie ook bij zijn voor kinderen. Hè? En kinderen vinden iets ook heel erg leuk. Dus daar moet je ook op inspelen. Mimi, ik vind het heel jammer dat u mijn vriend, kerststallenvriendin vriendin niet wil worden. Maar ik vind het toch leuk. Ja, dat denk ik ook wel, ja. We gaan nog even naar de muziek luisteren, goed? Ja, is goed. Prima. West Radio en Media Overzicht. This one did scare a lot of people. There was a moment of fear you could see it in people's eyes, zegt een ooggetuige... tegen, de Australische, tegen het Australische ABC News. Zo'n 20 mensen zijn behandeld voor paniek en angstaanvallen... maar na de aardbeving in Christchurch, want daar hebben we het over... is er amper materiële schade. Wel een uh, enorme psychologische impact bij velen, meent Christchurch-burgemeester Bob Parker. We moeten niet onderschatten hoe mensen het voelen zo vlak voor kerst... Dankzij een nog geheim elektronisch systeem van een Nederlands bedrijf... is er eindelijk een antwoord op dodelijke bermbommen. Het gaat om een systeem dat het werk van militairen veiliger maakt... en relatief eenvoudig aan voertuigen kan worden gemonteerd. Volgens de Telegraaf detecteert het apparaat een bom vlak voor deze ontploft... en stabiliseert de panzerwagen, zodat die niet in de lucht wordt geslingerd. Volgens defensie-experts is sprake van een wereldwijde doorbraak... en zou de uitvinding ook voor de missie in Kunduz uitkomst kunnen bieden. De plenaire Belgische Kamer heeft morgen rond half zes het licht op groen gezet voor de pensioenhervorming, schrijft de Vlaamse krant De Morgen op de website. De minister van Pensioenen van Quickenborne hoorde tijdens het debat vooral kritiek, maar hij verweerde zich. Is snelheid niet wat het land nodig heeft? Begon de minister zijn reden. En Hij benadrukt dat de laatste hervormingen van de overheidspensioenen dateert uit 1961 en de laatste hervorming van de privépensioenen ondertussen ook alweer 20 jaar oud is. Zij die zeggen dat het te snel gaat, vergissen zich, het land moet vooruit. Al dus de woorden van de Belgische minister van Pensioenen. We spreken hem zelf na half negen. Vietnam heeft een blunder gemaakt bij de ontvangst van de Chinese vicepresident Xi Jinping. Die wordt getipt als de toekomstige leider van China. Het land liet Chinese vlaggen wapperen met zes sterren en dat is er één veel. De officiële media van Vietnam hebben de fout doodgezwegen, maar websites van Vietnamese in ballingschap staan er vol van. We moeten de mensen stoppen die Vietnam de zesde ster van China willen maken, al dus een anoniem commentaar. Vietnam sloeg deze zomer anti-Chinese demonstratie neer. De twee landen voerden in 1979 nog oorlog. Veruit de meeste buitenlandse studenten die in Nederland studeren verlaten het land weer direct na hun studie. Ze raken weinig met Nederland verbonden en dragen daardoor na hun studie niet bij aan de economie. Dat stelt de directeur van NUFIC, de organisatie die zich bezighoudt met internationalisering van het hoger onderwijs waarover de Volkskrant schrijft. En ook is die toestroom van buitenlandse studenten veel groter dan de uitstroom van Nederlanders over de grens. En die scheefgroei kost Nederland jaarlijks ruim 100 miljoen euro. Vandaag presenteert het kabinet een kostenbatenanalyse van de hier studerende buitenlanders. En we hebben er een nieuwe Knoet bij. Siku is haar naam. Het nog piepkleine ijsbeertje heeft inmiddels de harten van duizenden bewonderaars gestolen. Het Algemeen Dagblad, een foto van het schattige beertje. Volgens de krant nam een Deens wildpark haar op omdat moeder Siku geen melk kon geven. Nu wordt ze met de fles grootgebracht. Zij dikte hark in het mediaoverzicht. We gaan naar het nieuws van 8 uur. En daarna zijn wij weer bij u terug met het NOS Radio 1 Journaal. Graag tot zo. Vandaag om twee uur vanuit De Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag laat.